De Schutsengel, luisterspel van de Tsjechische auteur Václav Havel, vertaald door Hans Krijt. Goedemiddag, meneer Babaak. ben ik. Goedemiddag. Prima. Ik ben dus aan het goede adres. Mag ik binnenkomen? Natuurlijk. Ga je gang. Deze kant uit alsjeblieft. Zo. Hier kunt u uw jas afleggen. Of laat die koffer hier maar staan. Nee, die houd ik bij me. Hebt u niet iets voor aan mijn voeten? Ik heb namelijk nieuwe schoenen aan en die knallen vreselijk. Kijk, hier hebt u mijn pantoffels. En u uh, zelf dan? Oh. Ik klop er op mijn sokken. Mag ik u vragen? Is dit de zitkamer? Ja, dit is de zitkamer. Mag ik u vragen? En dat daar? Dat is de slaapkamer. En daar? De studeerkamer. Mm, u hebt een mooie woning. Zullen we niet liever naar de studeerkamer gaan? Zoals u wilt. Maar het is daar een vreselijke wanorde. Dat hindert niet. Beter een gezellige wanorde dan een ongezellige, netteboel. Waar kan ik gaan zitten? Wel, hier bijvoorbeeld. Ik zou liever hier zitten. Ik houd er van naar buiten te kijken. Zoals u weet. Mag ik vragen? U wil zeker graag weten wat er in die koffer zit. Daar komen we zo meteen op. Mag ik roken? Natuurlijk. Ga je gang. Maar ik heb geen sigaretten bij me. Ik vergat ze te kopen. Oh. Alsjeblieft. Hebt u een vuurtje? Mag ik u om een glas melk verzoeken, als u dat hebt. Melk? Uh, ik zal even kijken. Alsjeblieft. Zou u zo vriendelijk willen zijn het even in de koelkast te zetten? Zoals u weet... U leidt hier geen slecht leventje. Wel, ik mag niet klagen. Mm, een heel mooi uitzicht. Mm, inderdaad. Jammer dat het op de vierde verdieping is. Ja. ja, dat wel. Wat voor buren hebt u? Oh, ik ken ze nauwelijks. U stelt geen belang in uw buren? Wat zegt u? Ik vroeg u of u zich voor uw buren interesseert. Nee. Nee, hoe dat niet. Dat zou ik toch maar doen. Ik weet wel dat het eigenlijk onzin is, maar. Uh, aan de andere kant. Uh, u weet hoe de mensen zijn. Ja. Neemt u me niet kwalijk, maar ik wou u vragen. Mou Met wie ik eigenlijk de eer heb? Macon is mijn naam. Karel Macon. Aha. Kunt u me nu dat glas melk brengen? Zeker. Alsjeblieft. Hebt u een beetje suiker? Ja, elk mens heeft zo zijn gewoonte. Suiker? Bedankt. Lekker weertje, hè? Het zonnetje schijnt. Als het zomaar blijft. Wat hebt u daar? Dat? Ja, dat daar. Oh, dat zijn wat boeken en zo. Prachtig. Waarover gaan ze? Over filosofie. Heus? Ja. Verdikke me, dat kan wel eens interessant zijn. Mag ik u vragen waarom u me eigenlijk kwam opzoeken? Kent u me dan niet? Ik kan me niet herinneren... U komt er de... vast wel op. Van onderdienst. Gaat u vaak naar het circus? Ik ben er maar één keer in mijn leven geweest en dat is al heel wat jaartjes geleden. Acht. Precies acht. In circus Humberto. U zat toen naast me. Werkelijk wel? Ja interessant. Neemt u niet kwalijk dat ik u na al die jaren niet meteen herkend heb? We spraken toen nog met elkaar. Heus? En waarover? U vroeg me toen naar de naam van die koordanser. Oh. En, en wist u die? Jirka Spatzek. U hebt een fenomenaal geheugen. En daarna hebben we elkaar nog verschillende keren ontmoet. Oh ja? En waar dan? Wel, in Osterhaw bijvoorbeeld. Toen we rondgeleid werden door het kasteel, zaten we in hetzelfde groepje, twee jaar geleden, in juli. Ik kan me niet meer herinneren of het de negende of uh, de zestiende was. In Ostrava. Ah, dat is juist. Ik was daar toen met vakantie. Ziet u wel dat we toch achterkomen? Vorig jaar zat ik bijvoorbeeld vijf of zes keer met u in dezelfde trams, morgens, in lijn 23. Vorig jaar? In lijn 23? U zat onderweg altijd in een of ander draaiboek te lezen. Ah, oh, nu weet ik het al in het voorjaar, hè? Ik ben u ook nog een keer of drie op straat tegengekomen. En één keer zijn we zelfs tegen elkaar aangelopen. Ach, neemt u me niet kwalijk. Och, dat doet er niet toe. De laatste keer dat we elkaar zagen was op de nationale conferentie over blijspelen. Tijdens de pauze stond ik toen naast u, toen op de... U weet me, was u daar toen ook te horen? Het interesseerde me te horen hoe u zou reageren op het eerste referaat... Daarin werd over u gesproken. Echt waar? Dat moet dan helemaal in het begin geweest zijn. Ja, onmiddellijk na de gebruikelijke openingsfase. Ik ben toen namelijk een beetje te laat gekomen. Ik werd opgehouden bij de tandarts. In welke functie nam u deel aan die conferentie? Ik zei u toch al dat het me interesseerde hoe u zou reageren op dat referaat. Wist u dan al van tevoren wat ze daarin zouden vertellen? Nu helemaal... U bent wel... Pardon, ik wilde... Met uw permissie. Alleen maar zeggen dat u blijkbaar op de een of de andere manier sterk geïnteresseerd bent in mijn persoon. In uw werk, in de eerste plaats. Thuis heb ik al uw toneelspelen en bij de premières van uw stukken ben ik regelmatig present. Is waar? Oh, Altijd tot me genoeg. Hè? En verder heb ik het ook met mijn collega's vaak over u. We volgen met belangstelling uw evolutie en we verheugen ons steeds weer over elk succes dat u boekt. Hebt u nog niet wat melk? Zal ik even bij de melkboer langs gaan? Hmm, voorlopig hoeft het nog niet. Neemt u me niet kwalijk, maar. mag ik vragen waar u eigenlijk werkt? Dat doet niets ter zake. Het spijt me ontzettend dat ik u niet meteen herkend heb. En dat terwijl we elkaar nog wel zo vaak ontmoet hebben. U kunt ook moeilijk iedereen kennen die u kent. Maar u had ik wel moeten herkennen. Ik ben blij dat ik u heb leren kennen. Ik ook. Waar is uw vrouw? Op haar werk. Houdt u ook van melk met suiker? Niet zo erg. Ik drink zelden melk. Hebt u nog een sigaret? Alsjeblieft. Hoe ver bent u al met uw schutsengel? Hoe weet u dat dat stuk zo heet? U vertelde tegen iemand toen ik naast u stond in de pauze van die conferentie. U weet wel. Huh? Uh, wel, ik ben uh, ongeveer op de helft. Ik ben benieuwd. Als het maar geen teleurstelling voor dat u wordt. zeker niet, ik heb vertrouwen in u. Weet u, uh, dergelijke dingen komen moeilijk over mijn lippen. Maar u, u bent, uh, om het zo maar te zeggen, mijn lievelingsauteur dat is ontzettend aardig van u. Ik heb groot respect voor uw talent. Dank u wel. Ik ben altijd bereid u een helpend handje toe te steken... voor zover dat in mijn vermogen ligt. U bent werkelijk buitengewoon vriendelijk. Dank u wel. En mag ik vragen... in welke zin... u mij dat helpend handje wil toesteken? Oh, laten we het daar niet over hebben. Neemt u me niet kwalijk, maar... misschien kunt u het me toch... ...met een paar woorden vertellen. Dat is echt niet de moeite waard. Maak maar liever die koffer van me open. Natuurlijk. Zoals u wilt. Daar zit namelijk een verrassing voor u in. Voor mij? Niet praten, openmaken. Het is alleen maar een kleine attentie... ...om u te bewijzen dat ik niet zomaar wat klets... ...maar dat ik werkelijk op u gesteld ben. Oh, oh maar dat is prachtig. Wat is het voor iets? Raad u mij. Een nieuw type stofzuiger? Nee. Een wasmachine? Nee. Een automatische bezem? U komt in de buurt. <laughs> Ik geef het op. Een atoomkern haarglansmachine. Een atoomkern haarglansmachine. Ja, een atoomkernhaarglansmachine. haarglansmachine Daar heb ik nog nooit van gehoord. Natuurlijk niet. Het is een experimenteel prototype. Mijn broer heeft hem gemaakt. Hij is mechanicien. Wat aardig van u. Zo'n mooi apparaat. En een prototype nog wel. Alleen jammer... Wat is jammer? Jammer dat ik... in het algemeen... nooit iets aan mijn haar doe. Wat zegt u me nou? U niet? U die iedereen kent, die door iedereen nagekeken wordt als u over straat loopt. U moet er toch representatief uitzien. Dat is toch vanzelfsprekend. U zult ervan opkijken hoe elegant u eruit zult zien. En hoe werkt het? Het is niet zo erg ingewikkeld. Hoeveel volt hebt u hier? Uh, 220. Dat dacht ik al. Het apparaat werkt namelijk op 16.000 volt en daarom heb ik er ook maar een kleine transformator bij gedaan. Heel attent van u. U houdt ook overal rekening mee. Dit stopt u in het stopcontact. Hierin komt de stakker van het apparaat en zo schakelt u het apparaat in. U bezorgt me echt een bezwaard geweten. U had niet zoveel onkosten moeten maken. Wat kan ik u in ruil daarvoor aanbieden? Uw blijdschap is mijn beloning. Ziet u dit segment? Ja. Het doet me aan de helm van een kruisvader denken. Dat is de zogenaamde centrale versnelling van de atoomkernhaarglansmachine. Hier in dit gat steekt u uw hoofd. Maar eerst moet u natuurlijk uw haar wassen. Hier schakelt u de reactor in, hiermee wordt hij geregeld en zo begint hij al te werken. En op welk principe berust die haarglanzende werking? Heel eenvoudig. Hier ontstaat een secundaire elektrische stroom die hier overgaat in het haar. Dat zodanig gepolariseerd wordt dat er rondom het hoofd een geleidende cirkel van stroom ontstaat. En met dit relais B wordt in deze cirkel dan primaire stroom met een spanning van 16.000 volt geschakeld. Maar die zal me toch doden? Zolang uw hoofd in de reactor niet al te veel beweegt, kan er niets gebeuren. De luchtlaag tussen het gepolariseerde haar en de hoofdhuid werkt namelijk perfect isolerend. Bovendien heeft de secundaire stroom ook, al is ze van een hoge spanning, slechts een geringe intensiteit. U herinnert zich de wet van oom toch nog wel? Uh, uh, jazeker. Nu dan. En met dit kraantje spuit u vanuit de bijbehorende xenonbom verwarmde xenon. De atomen daarvan worden opgenomen door de stroom die om uw hoofd circuleert en beginnen ook te circuleren. Te versnellen, vandaar de benaming van het segment, zoals in een cyclotron, net zo lang tot op een bepaald acceleratiepunt, het xenon zich splitst in germanium en strontium. Er ontstaat dus... Een splitsingproces. In wezen gaat het om kunstmatige radioactiviteit. Een dun laagje germanium, germanium is zoals u zeker nog wel bekend zal zijn, een metaal, uh -huh. komt daarna op het haar te zitten en daarmee wordt een effect bereikt dat gekenmerkt wordt door een hoge glans. Oh, dat is werkelijk interessant. Hoe lang duurt het hele proces? Nog geen drie uur. Uh, dat is... Uh... Gezicht, Daar is... komt nog bij dat het noodzakelijk is de behandeling om de twee uur te herhalen. Het laagje germanium is namelijk sterk onderhevig aan corrosie. Het glanslaagje oxideert en op het haar vormt zich germaniumoxide dat niet alleen niet glanst, maar bovendien een bijtende werking heeft die nadelig kan zijn voor de haardos en eventueel ook uh, kaalheid kan veroorzaken. Daar moet u voor oppassen. Neemt u me niet kwalijk. Ach, ik... Ik ben een leek in die dingen. Maar ik zou u dit nog willen vragen. U zei zo net dat bij het splitsingsproces ook strontium ontstaat. Eh, bestaat dan geen gevaar voor radioactieve straling? Aan alles is een risico verbonden. U moet kiezen of delen. Of een mooie glanzende haardoos Of hypochondrische paniek. Wel... Eerlijk gezegd, ik heb bewondering voor de vindingrijkheid van uw broer, de mechanicien. Dank u. Ik geef toe dat bij een elegant voorkomen ook een mooi glanzende haardos past. Ongetwijfeld. En tenslotte weet ik ook, of liever, ik ben ervan overtuigd... ...dat je met dit apparaat een glans kunt bereiken... ...die met geen enkele briantine verkregen kan worden. Dan is briantine nog onhygiënisch ook. Ziet u nu wel? Dat geef ik allemaal toe, maar... Toch ben ik er niet zo zeker van of de tijd en de energie die bij deze manier van haar glanzen geïnvesteerd worden, in verhouding staan tot uh, het niet onderschatte resultaat. Ja, er is wel een zekere manverhouding, dat weten mijn broer en ik ook wel. In elk geval, het is een prachtig cadeau. Een prachtig cadeau dat ik echt niet verdien. Krijg ik even uw zakdoek? Alsjeblieft. Dank u. Hier heb je hem terug. Werkelijk een heel leuke attentie. Dat heb ik echt niet verdiend. En bent u me daarvoor komen opzoeken? Nee, dat heb ik meegebracht omdat ik niet met lege handen wilde aankomen. En toch maak ik mezelf nu verwijterd. Waarvoor in hemelsnaam. Zand daarover. Weet u, ik ben een bijzonder mens. Ik vat altijd sympathie op voor iemand. En daarna loop ik me de poten uit het lijf voor hem. Wel, de jongens op het werk zeggen dan altijd schertsends... ...jij scheidt nog eens in je broek willen van die kunstenaars. De volgende keer breng ik iets beters mee. Och, wees nou niet boos, alstublieft. Morgenochtend zal ik hem meteen proberen. Echt waar? Echt waar, erevoort. Als u eens wist wat voor dienst u me daarmee bewijst. Het idee dat u me niet gelooft zou me gewoonweg beletten te slapen. God, dat was allemaal erg dom van me. Uw broer zal heus wel weten wat hij doet. Ik zelf ben maar een leek. En ik verheug me er al op hoe ik ervan zal opknappen. Mijn eigen vrouw zal me niet meer herkennen en nog verliefd op me raken. <laughs> <laughs> Ah. Ja. Neem me niet kwalijk. Ja, ja. Ja, ja. Neem me niet kwalijk. Ach ja. Ja. Weet u, ik ben een eigenaardig mens. Ik vat altijd sympathie op voor iemand en... En daarna loopt u voor hem de poten uit het lijf. Hoe weet u dat zo? Dat is u helemaal aan te zien. U bent een uitstekend psycholoog. Wel, en dat is eigenlijk ook de reden waarom ik gekomen ben. Niets aan te doen, ik moet u helpen. Helpen? Ik heb doodeenvoudig besloten dat ik voor u zal doen wat in mijn macht ligt. Ik weet dat ik daarmee heel wat riskeer, maar ik kan u nu eenmaal niet in deze situatie laten zitten. Neem me niet kwalijk. dan? Over wat voor situatie hebt u het? Ik, ik weet nergens van. Wouter vriend, ik dacht dat ik u toch al genoeg verteld heb over mijn relatie tot u. Waarom doet u dan net alsof u niet weet waarover het gaat? Neemt u me niet kwalijk, maar ik weet werkelijk niet... ...gesteld dat ik in een of andere moeilijke situatie verkeer... ...dan weet ik echt niet of ik nog een beroep mag doen op u... ...na al wat u al voor me gedaan hebt. Waarom al die gebetens, en verontschuldigingen? Jullie kunstenaars moeten zich ook altijd gefrustreerd voelen. Als ik niet echt van plan was u te helpen... ...zou ik toch helemaal niet naar u zijn toegekomen? Dat komt nog bij dat ik u... ...maar laten we er niet verder over praten. Een mooie das hebt u? Ja... Die heb ik van mijn moeder gekregen. Wel goed, houdt u hem dan maar. Ach, goeie hemel, zo bedoelde ik het echt niet. Uh, hier hebt u hem. Hier, kijk. Is dat helemaal goed? Oh, fantastisch. Om er nog even op terug te komen... Oh, begrijp me niet verkeerd. Uh, niet dat ik uw hulp afsla... of dat ik ze niet op prijs zou stellen. Integendeel... En als u dat zegt, dan zal ik zeker wel hulp nodig hebben. Alleen moet ik tot mijn schande bekennen... dat ik op het ogenblik geen idee heb waarvoor ik hulp nodig zou hebben. Wel, kijkt u eens. Ik zal heel openhartig zijn. Al bij al bent u nog een aantrekkelijk uitziende jongeman. Dank u. Dat zeg ik zonder omwegen. En ook met uw werk hebt u algemene erkenning afgedwongen. Oh, wel zo'n vaart zal het wel niet lopen. Dat is echt zo. Waarom zou u dat nu toegeven? U verdient er ook aardig wat mee. U hebt al een flinke stuiver op uw spaarboekje. <laughs> Natuurlijk, geeft u het maar gerust toe... U hebt een knappe vrouw. En ook bij andere vrouwen hebt u succes. Vooral de laatste tijd. Oh, kom naast. Nou, Probeer maar niet te ontkennen, Stiekemert. <laughs> wel, uh, als u denkt. Dat... Nou, ziet u wel. Een mooie woning, een mooie auto. Het leven staat voor u open. Ja, dat is het juist wat me een beetje verlegen maakt. Als u over hulp begint te spreken, uh, dreigt mij soms een of ander gevaar. Dat hangt van u af. Van mij? Dat begrijp ik niet. Als u naar goede raad wilt luisteren, loopt u geen enkel gevaar. En als ik dat niet doe? Weet u wat, laten we niet meer over praten. Ach, goeie hemel, zo heb ik het niet bedoeld. Ik sta open voor elke goede raad. Ik wou alleen maar vragen waardoor ik nu eigenlijk bedreigd word. Als u naar goede raad luistert, gebeurt er niets. Ach, alsjeblieft, zegt u het dan toch eindelijk? Wel, luister dan even. Het leven ligt voor u open. En het zou erg onverstandig zijn als u alles wat u met zoveel moeite bereikt hebt terwille van een onbenullige kleinigheid zou verliezen. Beslist. Maar door welke kleinigheid? Scheelt u zich? Elke morgen. Kijkt u daarbij in de spiegel? Natuurlijk. En is u tot nu toe nog nooit iets opgevallen? Wat zal me moeten opvallen? Denk er maar eens rustig naar. Dat mijn haar niet glanst. Maar vanaf morgen komt daar verandering in. Met uw haar heeft het niets te maken. Ja, ik weet echt niet wat u bedoelt. En wat dacht u zoal van uw oren? Van mijn oren? Wat is daarmee? Is het u nog nooit opgevallen dat ze zo groot zijn? Ik heb een beetje uitstaande oren, maar ik begrijp niet wat dat met mijn toekomst te maken heeft. Een beetje uitstaande noemt u dat? Het lijkt wel zeilen. Ja, en wat dan nog? Als u me soms niet gelooft of denkt dat ik u voor het lapje houd, zeg het dan maar gerust en ik ben zo weg. En neemt u me niet kwalijk. Dat viel me zomaar uit de mond. Natuurlijk weet ik dat ik oren als zeilen heb. En dan? En waarvoor denkt u dat een mens oren heeft? Ja, om te horen natuurlijk. Natuurlijk. En als iemand onnatuurlijk grote oren heeft, wat wil dat zeggen? Ja, dat is toch louter toeval wat voor oren een mens heeft. Dat meent u toch niet serieus? Of gelooft u soms in het toeval? Nou ja... Ziet u wel? Ja, waarde vriend, de natuur heeft zijn watten. Dat is waar, maar dan, dan gaat het toch om hele generaties. Generatie is geen abstract begrip. Een generatie bestaat uit concrete mensen, daar behoort u dus ook toe. Is het dan zo erg dat ik wil horen? Wat wil u daarmee zeggen? Leg dat eens uit. Wel, dat moet u toch begrijpen. Eigenlijk hoort dat bij mijn beroep. Luisteren hoe ze praten, ho hoe ze denken. Nu ziet u wel. En dan durft u nog te beweren dat u geen hulp nodig hebt. Natuurlijk heb ik een ontzettende hoop fouten gemaakt, ik schreef enkel op wat ik hoorde. Maar ik begrijp niet wat daar vandaag de dag voor kwaad insteekt. steekt. Weet u, het is allemaal veel ingewikkelder dan jullie schrijvers denken. Maar ik kan er toch niet aan doen dat ik zo'n goede oren heb. U bent toch niet van plan de moderne biologie te logen, ja, Ik ben tenslotte met die oren ter wereld gekomen. Met zulke grootte? Ach, sinds mijn geboorte zijn ze natuurlijk gegroeid, maar... Kijk, daar hebt u het. Nee, nee, nee, nee. U bent helemaal in het slop geraakt met uw theorieën. Maar dat geeft niets. Ik help, help. u wel. Daar ben ik tenslotte voor gekomen. Jullie kunstenaars zijn net kinderen. En als wij er niet waren, dan weet ik niet hoe... En dan mag u nog van geluk spreken dat juist ik sympathie voor u opgevat heb. Ik die zoveel voor de mensen had. Ja, ik ben u daar werkelijk zeer dankbaar voor, meneer Macon. Wel, kijk eens aan. Ik ben blij dat u me goed begrepen hebt. Ik heb werkelijk het beste met u voor. U weet hoe de mensen zijn. Ik weet wel dat u het niet altijd zo meent als u iets schrijft. Maar er is altijd wel iemand die er iets achter zoekt. Waarom dus onnodig provoceren? Ik heb begrip voor de mentaliteit van jullie kunstenaars. Tenslotte ken ik jullie langer dan van vandaag. En ik weet hoe verleidelijk het is om te schrijven over iets wat je ergens gehoord hebt. Maar redeneer nou eens verstandig. Heeft het zin zich daarmee bezig te houden? Uiteindelijk heeft het toch allemaal niets om het lijf. U meent het goed met me, daar twijfel ik niet aan. Watjes in de oren? Zou dat afdoende zijn? Bent u wel goed, Snik? Hoe stelt u zich dat eigenlijk voor? Denkt u soms dat ik me op straat laat zetten? Over een paar uur doet u voor een ogenblik die watjes uit uw oren omdat ze beginnen te jeuken. Toevallig hoort u dan weer wat en smijt dat meteen weer op papier. Dacht u soms dat ik terwille daarvan mijn baantje kwijt wil raken? Ik heb heel wat over voor kunstenaars, maar ik heb geen zin om op te draaien voor andermans zaak. En wat raadt u me dan aan? Een ingreep. En voor de rest van uw leven bent u van het gedonder af. Een ingreep? Wat voor een ingreep? Dat ziet u zo meteen. Wat is dat? Een schaar. Wat voor een schaar? Om oren af te knippen? Om, om oor, oren af te... Nee, nee, nee, nee, ik ben bang! Ik, ik ben bang! Mag ik even? Ik, ik ben bang! Nee, ik, ik ben bang! Hou je mond! Bang. En zit stil. De schutsengel was een luisterspel van de Tsjechische auteur Václav Havel, vertaald door Hans Krijt. Technische realisatie, Jeff Nuits en Herman de Keuleneer. Geluidsregie, Robert Bernard en Flor Steyn. De rolverdeling was als volgt. Makon, Dominique de Gruijter. Wawaak, Leo de Wals. Regie, Jos Joos.